Dit is een podcast van NPO Radio 2 en Pound. Ja, dan uh, zit je uiteindelijk voor de derde keer alweer in Rotterdam. Uh, alsof daar de mening bijna heilig is. Uh, ik zit hier in een uh, overschieze volksbuurt. Mag ik dat zo stellen, Willem, of niet? Dat mag je absoluut zo stellen. Oké, okay, Willem Engels zit tegenover mij. Uh, Willem is, uh, denk ik, een van de meest gefundeerde criticasters... als het gaat om het, uh, het gevoerde coronabeleid. En dan, uh, die heeft academisch gezien uh, mij zo weten te overtuigen van, uh, van zaken... dat ik dacht van, oké, okay, dan kom ik dus aan op een faculteit en dan uh, sluit ik aan bij, uh, bij diverse professoren. En daar kom ik Willem dan ook tegen. En waar zit ik? In een dansschool? Ja, dit is uh, wat ik dagelijks doe. En uh, zoals je kan zien, dus de kijkers of de luisteraars kunnen het niet zien, maar hij is helemaal leeg. Wij zijn de enige twee die er zitten. En we willen dat natuurlijk zo snel mogelijk veranderen. Ja, want um, het rare van is, jij, zit, jij bent eigenaar van een dansschool... Maar tegelijkertijd heb je zoveel academische onderbouwing gegeven voor de probleemstelling als het gaat om corona. Dat het bijna eng is wat jij allemaal te bedden hebt gebracht. Want hoe zit het nou precies erbij? Hoe kan nou een eigenaar van een dansschool mij gaan vertellen wat er nou precies aan de hand is? Omdat die dansschool dicht was, had ik heel veel tijd om dingen op te zoeken. Maar ik ben natuurlijk hiervoor ook twaalf jaar bezig geweest in de wetenschap. Ik heb een studie biopharmacie gedaan. Ja. Daarna heb ik bij een biotechbedrijf gewerkt. En toen ben ik een promotieonderzoek gaan doen... Ja. bij de Technische Universiteit Twente... en de Universiteit Leiden. En dat ging heel erg over... single-cell analysis... en aerosolen. Ja. En toen dit allemaal gebeurde... Eerst schoot ik net als iedereen, denk ik, in de paniek. En kwamen de eerste kritische geluiden, bijvoorbeeld van Maris de Hond. En dan dacht ik, ja, daar zit wat in. En ook die, die hoogleraar uit, uit Korea, zeg maar, de voorzitter van het RVM in Korea. Die, die zei allerlei dingen die haak stonden op het beleid in, in Nederland. Ja, en toen, en toen trok ik de denkbeeldige labjas weer aan van dit ga ik even uitzoeken, want uh, dit is wel mijn vakgebied. Ja, maar waarom heb je hem uitgedaan? Als, je, als jij degene bent die op dit moment eigenlijk voor heel veel mensen uh, wetenschappelijk de kaar aan trekken bent, waarom heb je die jas uitgedaan? Zitten we hier nu in een dansschool en moeten we praten over iets waar de hele, waar de hele Nederlandse samenleving mee bezig is? Leg mij die eens uit. Uh, niet arrogant bedoeld. Maar wat ik probeer te doen is niet alleen maar de wetenschap. Maar ik probeer eigenlijk het perspectief te veranderen. De framing, zoals het heet. Uh, want natuurlijk, je hebt de wetenschap en de wetenschappelijke methode. Maar ik probeer ook te laten zien waarom het fout gaat. Als we allemaal op ons eilandje blijven zitten. Ja. En niet die verbinding zoeken met al die andere disciplines. Want dit is een multidisciplinair probleem. Ja. Dat je dus niet vanuit één hoek... De, de, de, de, de virologie of uh, uh, de epidemiologie. Is dat wat even simpel houden? Want ik, ik heb jou van tevoren gezegd: laten we het vooral eenvoudig houden. Ja. Is dit wat uh, Louis Gaal zou zeggen: ik ben bezig met de totale mens? Ja, ja, dat sowieso, zou je zou het eigenlijk wel dat kunnen zeggen. En, en dat is ook wel een beetje uh, mijn levensmotto, hoor: Homo universalis. Je moet van alle markten thuis zijn. Dus ik heb twaalf jaar... Besteed... Holistisch? Ja, ook wel holistisch, ja. Twaalf ja. ja. jaar aan de wetenschap besteed. En nu zit ik twaalf jaar naar dansen. En het grappige is... Zomer 2019... Toen voelde ik al een soort leegte. Want ik had al mijn doelen bereikt in het dansen. Ja. Natuurlijk, die dansrol moet draaien. Maar ik liep al een beetje... Unheimisch rond. Van ja, wat, wat, wat moet ik nu? Wat is het volgende? Ja. En toen gebeurde dit. En, en, en ja... Het gebeurde gewoon allemaal. Jij je valt niet in het stereotype beeld. dat je hebt van een uh, academisch geschoold iemand. Uh, licht autistisch. Uh, met een houterige motoriek. Uh, die moeilijk contact zoekt met de andere seksen. of misschien met dezelfde seksen. Anyway, they like it. Het, maar... is, het is zo grappig dat je dat zegt. want, want dat is. Wel wat er heel vaak in het partnerdansen voorkomt. Ja. Dat zijn beta-wetenschappers en gamma-wetenschappers aan, aan de vrouwelijke kant. Ja, ja. Dus de beta-wetenschappers aan de mannelijke kant. Zoals eigenlijk het huwelijk van onze koning en onze koningin. Ja, ja en dat, dat ja. is dat hele partnerdansen. Dus ik miste wat in de wetenschap. En dat is heel erg die sociale verbinding. Dus ik ben toen een wereldreis gaan maken. Ik ben overal gaan lesgeven en gaan optreden. En uh, toen ik mijn eerste docentencursus in Nieuw-Zeeland had gegeven. Dat was ongeveer halverwege de reis. Ja, dat gaf zo'n voldoening. Toen wist ik het zeker van... ja, sorry, ik, ik, ik stop even met de wetenschap. En dat even is twaalf jaar geworden. Ja. Uh, omdat het zo goed beviel. Goed, het het vulde alles aan... wat ik miste in het lab. En toen brak de pleuris uit in Nederland, zoals we hier in Rotterdam zouden zeggen. Ja. Uh, en uh, toen veranderde er heel veel. Toen moest jij ook dicht, want een dansschool was natuurlijk... uit den boos om open te zijn. Ik zit hier waarschijnlijk in een... Uh, ja, uh, widespread-achtige omgeving, uh, als ik uh, iedereen mag geloven. Uh, dan denk ik dan toch... dat de manier waarop jij dingen neerzet... dat het weer tijd wordt om die lapjes weer aan te trekken. Ja en nee... Ik denk dat ik inderdaad de beweging die we nu zijn begonnen, want ze, daar hebben ze al, al ongeveer veertig wetenschappers en medisch specialisten aangesloten. Het is echt ongelooflijk. In drie dagen zijn we in één keer naar een middengroot bedrijf gegaan. Ja. Dankjewel trouwens ook voor alle donaties die zijn gedaan van honderden mensen. Maar ik vind deze rol die ik nu heb wel fijn. Want ik vind het lab niet zo, uh, niet zo leuk. Nee. Maar een beetje ik... activistisch wetenschapper, toch niet? Nou ja, bijna wel. Een, een beetje de hofnar van de wetenschap wil ik zijn. Ja, ja. Dus de wetenschappers bij de les houden. Van ja, het is goed dat je helemaal de diepte ingaat, maar weet je nog waarvoor je het doet? Ja, maar is het niet een klein beetje uh, dat uh, jij uh, eigenlijk de strijd... tussen aanstekende strijd, want het is, uh, het is in woorden en in, in, in, in argumenten... Uh, aangehaald met de dinosauriërs uit, uh, uit de Beeldhoven en, uh, en de Beeld. Waar, waar zit het RIVM? Uh, ja, de Beeld volgens mij. Ja, ja de Beeld. Ja. ja en nee, want ik heb met dansen bij uitstek gemerkt... Als je iets wil leren aan iemand met dansen, dan heeft heel veel kracht geen zin. Nee. En met overtuigen ze het hetzelfde. Dus we blijven erbij. Het geduld, geduld en liefde. Ja, ja. Dus Mensen mogen het niet met me eens zijn. En dan mogen ze me ook nog wel persoonlijk aanvallen. En zeggen: Wat weet jij nou? Dat vind ik allemaal niet erg. het nou, dus Geduld en liefde. Voor diegenen die nu verder gaan luisteren. Want we gaan echt nog de diepte in. Ik heb jouw hele verhaal. die ik bij Café Weltsmerzen heb gezien. Samen met. hoe uh, heet hij? Ramon. Ramon, ja. Uh, ik heb ik voorgelegd aan uh, mensen. die momenteel in het ziekenhuis werk zijn maar als, als arts. Uh, wat ik allemaal terugkreeg. Ik moet uh, het nog even, even kunnen zoeken. Want het was op zich wel heel erg grappig. Dat is dat ze eigenlijk gewoon uh, ten diepste het helemaal met je eens zijn. Iemand zei alleen tegen mij uh, ja, en dat was op zich ook alweer heel erg grappig. Die persoon slaat de spijker op zijn kop. In het verhaal klopt alles behalve één dingetje. De dioxine is geen uh, statine. statine. Ja. Daar, daar maakte hij een foutje. Hij zei van voor de rest ondersteun ik alles wat hij zegt. En hij zegt, ik heb nog even nagevraagd bij mijn andere collega's. Er zijn er heel velen die eigenlijk exact hetzelfde zeggen als Willem Engel. Maar ze, ik zeg mag ik dit of mag ik dit laten ja. horen. Of wat dan ook. Hij zegt nou ja. Uh, je mag het dus omschrijven. Parafraseren mag. Maar uh, ik wil niet uh, verder in beeld komen. En ik wil niet hoorbaar in beeld zijn. Dus uh, uh, alsjeblieft niet. Want dat brengt mij in problemen. Ja en dat hoor ik ook van de wetenschappers. Die zich bij ons aansluiten. Zeggen we willen alles doen voor je. Maar we willen niet in de media in. Wat is dat? Ja en ik heb zelfs. En dat is wel een triest verhaal. En daarom wil ik ook iedereen oproepen. Om echt de dialoog aan te blijven gaan. Geduld en liefde mensen. Want een van de artsen die is al bedreigd die zich heeft aangesloten. Dus die heeft weer een stapje terug gedaan. En ik vind dat echt niet kunnen. Ik bedoel, we, we moeten dit met z'n allen oplossen. En dat betekent dus niet met z'n allen tegen elkaar. Nee. Maar ik, ik, ik heb een tijdje terug... Erwin Compagne gesproken. Ja? Uh, kli uh, Klinisch Ethicus, mm -hmm. uh, Verbonden aan het Erasmus MC. Zeiden ook over, over Diederik Gommers. En ik weet niet of hij daarna gedoe... daarmee heeft gehad of niet. Uh, uh, maar, maar ik vond het wel een eerlijke uitspraak. Hoe kan het dan bestaan dat als jullie daar... Uh, ter plaatse op het MC... Uh, uh, er anders over denken dan dat jullie op televisie zeggen... Zegt, ja, maar we worden eigenlijk ge gedwongen... om in een bepaalde ja. richting te gaan. En uh, eigenlijk dat te doen wat er... ...van ons verwacht wordt. En dat betekent niet altijd. Hij zei, en daar worden we een beetje schizofreen van. Ja, dat heet uh, kadaverdiscipline. Ja. Helaas. En dat treedt heel veel op. En dat is dus een van die, van die heilige huisjes... ...waar ik tegenaan wil schoppen. En dat kan ik vanuit mijn rol doen. Maar wat is hier aan de hand dan? Wie heeft hier belang bij? Um, ja, dan gaan we speculeren. En, en daar wil ik niet zo naartoe. Hè? Want dan zijn we ten eerste claims aan het doen... ...die, die we nog helemaal niet waar kunnen maken. Nee, ik wil veel meer bij de kritische vragen blijven. En bij de feiten. En ook... Mensen duidelijk maken, we zijn niet op zoek naar schuldigen. We nee. zijn op zoek naar oplossingen. Ja. En, en naar de nationale bevrijding. En naar de nationale bevrijding. En daar hebben we gisteren een heel mooi voorproefje van gehad. Rotterdam. Ik vond het fantastisch dat Halsema heeft doorgehad van wacht. Wat hier aan de hand is, is echt groter dan de zogenaamde crisis. Er zijn heel veel mensen het niet met een je eens. Dat weet ik. En dat komt omdat er toch nog wel een behoorlijke propaganda, denk ik, wordt gevoerd. Eh, dat gaan we ook aantonen. We hebben vandaag een artikel geschreven die grote vraagtekens zet bij de data van het RIVM. Eh, dat hebben we goed onderbouwd. En nogmaals, prove me wrong. Als we fout zitten, wijzen ons inhoudelijk op de fouten. Meer in uh, ja, deze komende podcast, want we gaan het diep in. Rick van, uh... Wat vindt u van die mensen die tegenwoordig overal een mening over hebben? Helemaal geen mening over. En niet overal een mening over hebben. Ja. Nee. En daar ben ik het mee eens, hè? Ja. Het is ook maar een mening. Doe even rustig. Nee. Goeie mening, hè? Sommige mensen... Ik van Veldhuizen. Ik heb een mening. Ik heb het met jou uh, erover gehad van tevoren. Dat uh, wat je bij Café de hebt gedaan. Dat is was een stuk fantastisch. Uh, maar ook ik heb met mijn IQ gedracht uh, alle zeilen bij te zetten. Om het helemaal van begin tot einde te begrijpen. En ik, ik kan het niemand verwijten. Dat ze op een gegeven moment jullie helemaal kwijt zijn geraakt. Want uh, Ramon uh, Bril is volgens mij ook een... Uh... Ja, dat is wel grappig. Hij heeft bijna dezelfde studie gedaan. Dus het werd een beetje een onderronsje. die... die kritiek kregen we ook van, ja, maar er werden geen kritische vragen gesteld. van Ja, dat krijg je dus... dat ook wij daar last van hebben als we in hetzelfde veld zitten, dat je dan uh, niet meer zo kritisch bent. Nee, maar dat betekent wel dat jullie weer twee dezelfde zielen zijn. En dat betekent ook weer dat daar iemand is die uh, aanhaakt op wat jij zegt. En dat, dat vond ik dan heel bijzonder, want ik dacht bij mezelf, laat ik dit nou eerst wat Willem Engel heeft gezegd, want ik moet hem af en toe ook even de kop af kunnen hakken. En kunnen zeggen, ja, maar hier klopt het niet, Willem. Ja. Maar ik kreeg vanuit de medische hoek, vanuit artsen die werkzaam zijn in ziekenhuizen, die dus ook dagelijks te maken hebben met dit soort zaken, kreeg ik mm -hmm. dus meedeling, hij heeft helemaal gelijk. Alleen dat ene is geen statine. En uh, ja ja, daar ja. daar maakte hij een fout. Ja, en dat is grappig, want uh, elk uh, wetenschappelijk gebied geeft hetzelfde. Bijvoorbeeld met de R0, dat ik een fout heb gemaakt, dat ik het de RT had moeten noemen. En dit zijn, dit zijn kleine details die belangrijk zijn om het probleem goed te duiden en te beschrijven. Ja. Maar de grote lijn wordt daardoor niet aangetast. De R-factor is de besmettingsgraad. Ja, de R-factor is de ja. besmettingsgraad of eigenlijk de, de, het nummer waarmee het toeneemt. op iemand die besmet is, eventueel een ander zou kunnen besmetten. Ja, zo zou Simpel je het kunnen gezegd, zeggen. Ja. Zo zou je het kunnen zeggen, ja. En uh, dat model, ik denk dat daar een van de grote problemen zit dat dat model eigenlijk geen voorspellende waarde heeft, omdat het een aantal aannames doet die niet mogen. En nou ben ik uh, intensief met Maurice bezig geweest. Afgelopen vrijdag hebben we stond. elkaar nog nooit gesproken en nee. nu zijn we beste vrienden. Wij gaan deze week of volgende week uitkomen met ons model ja. en dat willen we ook doen in een persconferentie, want wij willen laten zien dat ons model nu al waarschijnlijk een factor 10 beter kan voorspellen dan het model wat RIVM hanteert. Ja, daarover gesproken... Um, je, je, je bent ondertussen in contact met, met, met instanties... die op dit moment de regering ook van informatie voorzien, neem ik aan. Je, je, je probeert met mensen het, het verhaal duidelijk te maken. Landt het al? Of zeg je van nou, ik sta wel tegen hele dichte deuren aan te praten? Nou, dat valt wel mee. Dat is een, het is een heel wisselend verhaal. Bijvoorbeeld met San Quin, uh, niks op aan te merken. En dat zei ik vrijdag al. van Sanquin is van bloeddonoren. Ja, van de bloeddonoren. Ik denk dat ze de titel van het... Uh, van het artikel dat ze hebben gepubliceerd over de antibody test. Ja. Dus over hoeveel we al immuun zijn met het volk. Dat ze daar echt verkeerde aannames hebben gemaakt. En dat die, wat ze claimen in het artikel met de titel ervan, dat dat een grote fout is geweest. Ja. Maar de methode, hoe ze dat onderzoek hebben uitgevoerd, uh, daar heb ik niks fout van kunnen ontdekken. En uh, ik, ik acht ook dat die mensen gewoon helemaal integer zijn. En ze hebben me heel snel van allerlei informatie voorzien. Alleen met het hadden we het totaal tegenovergestelde. Ja. Heel vaag, uh, kastje naar de muur, ontwijkende antwoorden. En ja, sorry, maar dan word ik dus juist argwanender. Uh, het, het, en dat het... stukje hebben we gepubliceerd, want ze hebben wel de Tweede Kamer ingelicht. Met de informatie van ja. dat Pienten-onderzoek. Maar dat Pienten-onderzoek is nog steeds niet gepubliceerd. En als dat vandaag niet gepubliceerd wordt, dan gaan we... Sorry, maar dan gaan we dus ook een rechtszaak tegen het RIVM starten. Um, in de basis... Even, want ik, ik merk ook aan mezelf dat ik meegezogen word in jouw uh, enthousiasme. En dat ik ook uh, voel wat jij voelt. En ik ben daardoor ingesterkt door de, de mensen die mijn vriendschappelijke kring arts zijn. Mm -hmm. um, maar wat is nou ten diepste wat jij uh, eigenlijk stelt en vindt. En uh, waar jij van vindt dat het op goed moment mensonterend is waar we mee bezig zijn. Ja, dat gaat wel over die anderhalve meter dus. Ja. Want de anderhalve meter is niet bewezen. Er is niet eens een onderzoek naar gedaan. Er zijn wel onderzoeken gedaan naar social distancing. En die hebben aangetoond... dat het tot grote emotionele... en psychologische problemen absolute, leidt. Absoluut. Nou, Dat is denk ik wat je ook kan zien. We hebben een gemeenschappelijk wereldwijd trauma. Ja. Waar we dadelijk heel veel voor moeten knuffelen... en heel veel voor moeten huilen. En dat klinkt dan misschien heel soft. Maar dat is hoe we hier dadelijk uitkomen. Ja. Uh, die anderhalve meter. En dat klinkt bijna samenzweerderig. Maar ik kan niks anders vinden. Ik volg de feiten... En het enige uh, beleidsmatige waar ik op uitkom... is controle, crowd control. En, en daar dan, schrok ik een beetje daar van. Daar snap ik niet. hè? Want kijk, in alles merk ik dat er sprake is van doelreteneren. Uh, vooral door de overheid. Maar ik, ik, weet, ik zie dat het doelreteneren is... maar uh. ik zie het hele doel niet. Wat is het doel? Nou ja, het doel? Het doel van de, de, de menigte controleren is heel duidelijk. Als je denkt dat het een, een echt dodelijk virus is... De, dan, dan heb je recht van spreken. Dan, dan heb je recht van spreken. Dus ja. Ik denk ook dat, dat heel weinig mensen de fouten die gedaan zijn... Net voor de lockdown of tijdens de lockdown... Of zelfs nog tot die piek op de IC... Dat, dat iedereen zoiets heeft van... Ja, wat, wat Rutte zelf al zei... 50% van, van de informatie, 100% van het handelen... Daar gaat het niet over. Nee. Maar toen er bevestiging op bevestiging kwam... En twee weken geleden kwam ook het CDC, zeg maar het RIVM van de Verenigde Staten... uit met de case fatality rate of de infection fatality rate um, van 0,2. Ja, en toen was het opeens een factor twintig lager dan voormalig werd gezegd. Ja. Ja, en dan moet je je hele beleid bijstellen en dat het nog niet is gebeurd. Want die anderhalve meter, ja, het, het, het klinkt zo grappig, maar het is een enorm zware maatregel. Ik gevoel het Dit, dit, dit, is, ook, ja. dit is een lockdown die buiten voortduurt. Ja. En dat realiseren mensen nog niet. Die anderhalve meter is... Het symbool van onderdrukking geworden. Ja, en ik voel het ook aan mezelf. Ik ben een weldenkend mens. Um, zelfs ik die dingen kan verklaren. En mm -hmm. kan snappen. word je af en toe chagrijnig gewoon van dit alles. Van, en niet zozeer van ik. Uh, de, ja weet je die anderhalve meter het wel. Ik ga echt niet met een meetlat langs lopen. Maar dat geïrriteerde van mensen om me heen. Dat als ik echt te er binnen ja, ga daar... in de winkel. En ja. ik voel me meteen een, uh, iemand nou, die in de gaten gehouden wordt. Daar wil ik uh, wel wat over zeggen. Want daar, dat is het volgende artikel dat we gaan uitbrengen. Mensen moeten zich realiseren dat de wet die die anderhalve meter pretendeert te kunnen aanhouden. Sowieso ongrondwettelijk is. Die is in strijd met meerdere dingen. Dus hij is uh, er doorheen gedrukt zonder het parlement te noodvoordening. raadplegen. Het is noodverordening, Die duurt al langer. Er is geen aantoonbare crisis meer. En hij is in strijd met minimaal vijf grondrechten. Dus die wordt dadelijk sowieso verworpen. Maar dan komt het volgende. En daar moeten mensen... En ook gerechtsdieners moeten zich bedenken dat als zij iets gaan handhaven wat eigenlijk in principe illegaal is. Dat zij dus persoonlijk dadelijk vervolgbaar zijn. Ja. Sta er even bij stil. Hè? Dat, dat als je nu mensen uh, uh, gaat beetpakken of zelfs gaat slaan. En zeker voor de, de, de boa's die geen, geen geweldstraining hebben gehad. Of de gewone burger. Die zijn dadelijk vervolgbaar. Mm -hmm. Want die staan nu iets uit te voeren wat, wat dadelijk wordt vastgesteld. Voor ons is het al vastgesteld. Maar natuurlijk gaat die rechter een uitspraak daarover doen. Want dat kort geding dat gaat over twee, we twee weken lopen. En ja die, die bewijslast die is enorm. Ja. Daar maken we ons geen zorgen over. Maar over twee weken als het wordt vastgesteld... dan is het wel met terugwerkende kracht. Ja. Dus al die mensen die nu denken het braafste jongetje van de klas te zijn... die, noemen, die nemen een enorm risico dat ze dadelijk zelf vervolgd worden. Rick van... Hebben we deze podcast nemen we op op uh, dinsdagmiddag. Uh, gisteren was de tweede Pinksterdag. Uh, toen stond uh, de Dam in Amsterdam vol. Die mensen wilden hun, hun emotie uiten, want we worden ja. zelf in Nederland ook vaak ethisch uh, geprofileerd. We uh, mm -hmm. zijn er ook een beetje klaar mee. En ik ja. zien van, joh, uh, uh, weet je, kijk naar mij aan als mens. Als ik als mens een dief ben, dan moet je me oppakken. En als ik als mens geen dief ben, laat me dan met rust. Nou, dat is een beetje de gedachte. Toen stonden ze ineens met heel veel mensen tegelijkertijd ja. op de Dam. Prachtig. En daarna merkte ik dat heel veel mensen niet eens meer de essentie van het verhaal van uh, van die, van die Floyd die, die is komen te overlijden... door, door die achterlijke politieagent. Mm -hmm. uh, dat, dat die uh, mensen dat uh, niet eens meer in de gaten hadden. Dat die mensen daarvoor stonden. En dat ze ook daar stonden voor hun eigen rechten. Ja. Uh, ook blanke mensen stonden daar trouwens gewoon bij. En dat is terecht, want het gaat dat gewoon mooi. over een universele mens. En tegelijkertijd was iedereen zich aan het afzetten... tegen die mensen die daar stonden. En dat vond ik echt een hele opmerkelijke. Want ik denk dat de boodschap ja. van hun groter was dan het andere. Maar ik heb het idee dat mensen te lang vast hebben gezeten. En ze hadden van, als zij dat mogen... en ik heb me al die tijd ingehouden. Ja. En zo zet je dus ook mensen tegen elkaar op. En dat wordt een hele vervelende situatie. Ze hebben eerst geprobeerd ze, de overheid in deze, om de controle te houden. Nu zien ze dat daar eigenlijk geen draagvlak meer voor is. Dus wat is dan het volgende scenario? En je ziet het in, in Duitsland, je ziet het in de Verenigde Staten, het wordt hier nog uit de media gehouden, maar overal zijn enorme protesten gaande. Wat werkt nou het beste? Groepen tegen elkaar opzetten, verdeel en heers. En daar moeten we voor maken, voor, voor waken. Maar dat wij, zijn, wij zijn met z'n allen de bevolking. Dat wij zijn we, samen. Fundamentalistische gelovigen doen dat. Dat doet ja, toch niet een weldenkende samenleving... en een weldenkende overheid. Ja, maar dat stukje wat ik over die wetenschapper... in Weltschmerd zei... Hè, dat de wetenschapper normaal, objectief en noem maar op. Al die goede eigenschappen die we de wetenschap toedichten. Maar als die gestrest is, dan is hij opeens bedweterig, angstig, territoriaal, et cetera. Maar de wetenschapper is een mens, dus die politici die zitten precies in datzelfde. Die zijn er zelf ook in gaan, gaan geloven. Mijn hart brak toen ik hoorde dat Rutte, en ik wil hem daarbij ook condoleren, toen zijn moeder overleed, ja. dat hij zelf ook die anderhalve meter had gehouden. En toen dacht ik van, oh, verschrikkelijk. verschrikkelijk. Hij gelooft er zelf echt in. Ja. Ik ik, ik, ik denk dat hij echt denkt... Ja, dat, dat hij het gezien. doet om ons te redden. Ja. En dat hij het beste voorbeeld moet geven. Maar hij is gewoon zo hij schrijnend. Hij is toch niet achterlijk? Of heeft hij een hoog IQ en een laag EQ... dat hij dat niet voelt of zo? Ja, maar dan, maar ik, mij ik niks kwalijk zeggen over Rutte hoor. Ik, bedoel, ik, ik vind het een, maar... een, een aanweimbelen man. Ik heb persoonlijk niks tegen hem. Ik ken hem verder niet. Ik denk wel dat hij helemaal fout zit met zijn beleid. Maar dat hij ook maar het beste probeert te doen. En dat hij dus in een tunnel is gekomen... waarop hij zoveel druk ervaart... dat hij gewoon alleen maar bezig is om binnen die lijntjes te lopen. En als hij dadelijk weer uit die tunnel is... dan neem ik aan dat hij alleen al moet aftreden... om er weer even emotioneel bij te komen. Ja, je even je vragen, een jaar in time-out nemen. Kun je vragen of heel lang besturen... ook uiteindelijk tot een soort van freeze van je, van je hersenen... Uh, dat denk ik sowieso. Dus wat ik ook graag wil... is niet alleen de hofnaar van de wetenschap zijn... maar ook de hofnaar van de politiek. Ja. Dat is wel een ambitie die ik heb, ja. Ja. Um, en Wat is dan je belangrijkste pleidooi... als je nu op dit moment zegt: mensen, we zitten echt op de verkeerde weg. We moeten echt een andere route inslaan. En uh, stoppen ja. nou maar. Ik, ik, zeg, ik kijk alleen maar heel simpel. Net zoals Maurice de Hond. Ik, die sociaal demograaf. Ik, ik niet eens. Hmm. Uh, ik kijk alleen maar naar de cijfers van de RIVM. Ik zie een influenza kans... van week 18 tot en met week 36... die gewoon ja. een, bijna een flatliner is. En dan denk ik bij mezelf... dat wisten we toch al jaren? Ja. Nou, daar spijk, sla je de spijker op zijn kop. Die cijfers die zijn niet helemaal zuiver. En dat zijn we nu aan het aantonen. Ja, en dan, dan dat klinkt weer heel van oh je moet weer het RVM hebben, maar nee, we zijn op zoek naar de feiten. Wat ik nu zie gebeuren, het aantal tests gaat omhoog, mm -hmm. maar er zit dus ook een Aantal valse positives, dus 3%, 3 van alle tests die worden uitgevoerd, die zal positief zijn. Dus als we meer gaan testen, dan zien we meer gevallen. Ja. Maar die Koreaanse studie heeft aangetoond dat die gevallen niet herbesmettingen zijn. Nee. Dit zijn stukjes die zijn blijven zitten van een besmetting die ze twee, drie maanden geleden hadden. Ja. En nu is het gevaar dat het net lijkt of die cijfers weer omhoog gaan. En dan gaan ze weer zeggen, oh, we moeten de teugels aantrekken. Maar in realiteit is dit puur de fout van het meten. Dus die cijfers en zelfs de mensen die doodgaan, daar zie je ook de false positives. Die gaan dood aan iets anders, maar die hebben nog een stukje RNA in hun lichaam, wat wordt gemeten. En dan wordt het toegeschreven aan COVID, maar die zijn helemaal niet aan COVID. Nou, hoe loopt, blijft, de, blijft de laatste stukjes DNA? Dat, dat, dat kan wel drie maanden duren. Okay. Maar hoe verklaar je dan Brazilië, uh, het grote aantal op dit moment dan? Is het een groot aantal? Laten we, dat uh, uh, uh, even, laten we dat even eerst vragen. Want we moeten het in perspectief zien. En dan wil ik niks zeggen over het menselijk lijden. En, en dat als er mensen doodgaan zonder hun familie en een lang sterfbed. Dat is natuurlijk verschrikkelijk. Ja. Dus, dus maar dat, die, is dat, is de, niet... de, dat zijn wel de beelden die mensen zien. Ja, en daar, en daar moeten ook mensen en wetenschappers en politici voor waken... Blijf het grotere geheel zien. We gaan elke dag mensen schrijnend dood aan kanker... aan auto-ongelukken, aan noem maar op. En dat is ook erg. En dat is niet meer of minder erg dan COVID. Nou, Ik en heb het idee in... dat, dat kanker op dit moment... minder erg ziekte is dan COVID. Want zo komt het bij mij dat af en toe precies, wel voor. Dat precies. ik denk van, hallo... Uh... En dat is die tunnelvisie waarin we terecht zijn gekomen in de tijd van de lockdown... en dat is alweer twee weken geleden... een artikel in de Duitse krant... 52.000 kankeroperaties uitgesteld. En het staat ook voor Nederland in het Gopta-report. Die zullen we nog publiceren op de website. Viruswaanzin.nl als mensen ja. het willen opzoeken. Daar proberen we al onze bronnen. Hè? Want we willen geen claims doen of uitspraken doen... die niet onderbouwd zijn. Maar in dit rapport staat dat we misschien... 12.000 levensjaren hebben gewonnen. Ja. Misschien, want ja. dat moet nog maar aangetoond worden. Maar 400.000 hebben verloren. Ja. Dus het is nu al een groter verlies dan een winst. En dat komt omdat we heel eenzijdig zijn gaan kijken... naar het kleine probleem. Ja. En dan zeg ik niet dat corona een klein probleem is... maar in verhouding met wat er... Allemaal omheen zit in de maatschappij. En dan is er nog zoiets als. Er is een, een, een, ik zit even, even heel snel te kijken waar ik het ook weer kan vinden. Er is uh, voor medici is er een, een site ja. uh, waarbij je al je medische bevindingen kunt publiceren. Ja. En uh, het aantal publicaties voor COVID is zo gering, dat je bij jezelf afvraagt waar baseer je je uh, gedachten op ja. om me, mensen vast te houden. Want het, de publicaties zijn minimaal. Ja. En als je naar andere publicaties kijkt, denk ik, ja, die zijn tal ja. talrijk. En je zou zeggen, de, de, je, het, de, de, de, je moet op dit moment ook voorrang geven aan mensen met kanker en dergelijke. Absoluut. Dat is nu nu niet meer te dus, verdedigen. Het is schandalig. Het is, het, is, schandalig. Ja, het is absoluut schandalig wat er gebeurt. Ja, over die over die uh, uh, gebrek aan publicaties. Nou, dat is eigenlijk bij alles. Ook bij dat dat R0-model. Van ja, uh, waar is dan aangetoond dat die modellen ooit hebben gewerkt? Want ik spreek heel wat viroloog tegenwoordig. Maar die zeggen van ja, alle luchtige infecties zijn seizoensgebonden. Ja. En die gaan allemaal weer over. Ja. En het is allemaal maar een paar procent van de bevolking die dan besmet raakt. En dan hebben we ook een heel goed verhaal. Daar gaan we morgen mee bij welschmerd zitten. Dat stukje innate immunity waar ik het over heb gehad... is nu helemaal bevestigd met de laatste artikelen. Dus innate immunity betekent? Nou ja, dat, dat is de A-specifieke afweer. Ja. We hebben het alsmaar over die antilichamen. Maar zijn is een heel klein stukje van het immuunsysteem. Wat we aantonen, wat we meten. Maar de rest... Zien we niet en meten we niet. Maar ja. gelukkig zijn er ook wetenschappers die de rest wel hebben gemeten. Ja. Dus dat kunnen we nu aantonen... dat die herd immunity daarop vrijwel is... Dus als we al een tweede golf krijgen... dan zal die bij lange na niet het, de impact hebben die we nu hebben gehad. Maar is het niet gewoon het feit geweest dat, dat we zijn geschrokken hier? Dat we we zijn we heel, heel erg geschrokken. Wij ja. zijn, zijn wij niet ook het land geweest dat erop voorstond dat wij de kosten voor de gezondheidszorg beheersbaar hebben gehouden... en dat we die bij de particuliere verzekeringsmaatschappij hebben neergelegd... En zodat ze zich moesten verantwoorden voor de kosten die ze zouden maken? En wat blijkt nu uiteindelijk? We maken nu zo waanzinnig veel kosten. Ja. Maar vraag, Wat hebben we hiermee gewonnen? Nou... Ook weer even uitzoomen. Wat er eigenlijk gebeurt. Die angst is niet alleen maar angst. Het is ook schuldgevoel. Hoe wij met onze zwakkeren en onze ouderen de laatste 10, 20 jaar zijn omgegaan. Ja. We, we hebben alsmaar de kaaschaaf erover gehaald. We ja. hebben het onmogelijk gemaakt voor doktoren, voor uh, verplegers. Om nog goede zorg te leveren. Die zijn ja. helemaal overwerkt. En die hadden dus ook heel weinig rek meer om nog zo'n golf op te vangen. Ja. En wat er dan gebeurt. En ik heb dat een stukje over geschreven over drunk driving. Tijdens de crash kan je niet meer zoveel doen. Die airbag had je al moeten installeren daarvoor. Die kreukelzone, ja. dat, dat, die zit al in de auto. Mm -hmm. uh, en ABS kan je ook niet tijdens de crash nog eens uh, de installeren. Dus al die dingen, dat gaat over voorbereiding. Ja. En we hebben die voorbereiding compleet fout gedaan. Ja. En nu komt er van een soort compensatiedrang om die twintig jaar wanbeleid... Naar de gezondheidszorg in drie maanden in te halen. Ja. Opeens zijn ze de grootste prioriteit ter wereld. En ze zijn er helemaal niet mee geholpen. Nee. Dat betekent dus eigenlijk dat je een overheid hebt zonder visie. We hebben absoluut een overheid zonder visie. We hebben een Kruidenier. En dan zit het er. En dan niet. gaan we toch ja, weer, weer naar Rutte. En ik wil niet te veel op de persoon spelen. Maar uh, wat ik denk is, wat hij goed doet, is managen. En op de winkel passen. Maar hij zet geen vergezicht uit. Nee. Waar gaan we naartoe? Ja. We hobbelen voort. En we, en we hangen achter het handje ja, maar wie durft, van Merkel aan. Wie durft bijvoorbeeld Merkel of Rutte nog tegen te spreken? Het zijn langzittende mensen. Nou, gelukkig zijn er nu een aantal hoogleraren in Duitsland. Want daar zijn ze een stuk verder. Omdat ja. ze die grondrecht veel feller uh, verdedigen. Die hebben opgeroepen tot de strafvervolging van Drosten. Dat is zeg maar de, de, de, de Jaap van Dissel van ja. Duitsland. Maar ook Merkel. Ze willen Merkel strafrechtelijk vervolgen. Ja. Is dat de oplossing om elkaar strafrechtelijk te gaan Nou, doen? ja en nee. Uh, het, het opzoeken van schuldigen is niet de oplossing. Nee. Maar het aan de kaak stellen van, beter, va ik. van het systeem... en dat het daar zo fout is gegaan... Ja. dan heb je af en toe wel nodig dat je de functie van bondskanselier afbreekt... Ja. Want kennelijk is die functie nu zo ingekleed. En bij ons, de, de, de, de premier. Zo ingekleed. Is dat hij het parlement buitenspel kan zetten. En dat hij daarmee ook de, de rechtelijke macht buitenspel kan zetten. Om, allemaal onder de naam crisis. En zo hoort een democratie en een rechtsstaat niet te werken. Dus yes. deze crisis toont veel meer aan dan dat we allemaal bang zijn. Nee, het toont aan dat het systeem kapot is. Ja. Dus ja. aan de ene kant zouden we de ander moeten helpen, want uh, elkaar tegen elkaar gaan kanten, gaat niks opleveren. Dat leidt nee. alleen maar nog. Dat verdeel en heerst gaat ja. alleen maar de crisis verergeren. Maar dat betekent ook wel dat de kant die uh, op dit moment zegt van, u moet allemaal uh, anderhalve meter houden en uh, hier zijn allemaal uw regels, dat die ook zichzelf open moet gaan stellen voor het andere geluid. Uh, want het is toch eigenlijk best wel van de zotte dat, dat sportscholen bijvoorbeeld uh, op dit moment uh, ja. blij mogen zijn dat ze vanaf 1 juli open gaan. Het, ja, ik heb het daar heel Heel veel over, want ik zit natuurlijk ook als dansschool sportschool in die uh, ondernemersgroepen. En uh, dat is kastje naar de muur. En het is een, dat is ook het verdeel- en heerspolitiek. En die had ik twee maanden of anderhalf maand geleden al door. Dan gaan ze zeggen van ja, protocollen opstellen. Protocollen opstellen. Dan stel je protocol op, lever je in, word je weer teruggestuurd. Nou, ja. nog niet helemaal goed. Uh, gisteren was het 1 juni en toen konden er nog steeds de sauna's niet open. Dus dit is allemaal vertraag verleid. Waarom? Waarom? Dat is een hele goede vraag. Maar dan gaan we weer te veel in op de intentie. Van wat willen ze ermee bereiken? Dan kan ik alleen maar zeggen. Hé, hey, wat gek dat er allerlei wetten zijn doorgevoerd op het gebied van farmacie, op het gebied van inenting... op het gebied van uh, pandemie. Want 28 januari is er een wet aangenomen... 28 januari, ja, ja. een wet aangenomen... dat corona op de pandemielijst komt. Ja. De WHO heeft de definitie van pandemie aangepast. En... Maar dit is Again. geen pandemie. Nee, maar dat, dat is dus het hele punt. Je kan alleen maar Spaanse aan pandemie. Was een pandemie. En zelfs daarbij zijn er aanwijzingen dat als die bevolking niet helemaal uitgemergeld was, maar gewoon genoeg te eten had gehad, genoeg niet, nee, buitenlucht genoeg meer de zon. zat. Precies, ja. dan, dan was die ook niet zo, zo heftig geweest. Maar die was heftig. Dus ja. daar kan je in ieder geval op basis van het aantal doden, doden claimen. Ja, dit was een pandemie. Die was wel te voorkomen als je goed had gemitigeerd. Ja. Nu is er helemaal geen sprake van pandemie. Er is sprake van een. Epidemie ja. En niks meer. En dan zullen mensen misschien... Denken, oh, hoe kan je dan zeggen, het is wereldwijd. Ja, maar de definitie van een pandemie... gaat over een, een realistische dreiging... voor een significant deel van de bevolking. Als de Noem dat gewoon een fatality normale, rate... Ja, zeg maar killer virus. Een zich, killer virus. Ja, echt, en dat je... is dit niet. Nee. Het is, uh, maar dus zullen nou heel veel mensen jou dan toch zeggen... Van, ik zie beelden... Op ja. televisie en ik zie, ja. uh, ik zie Brazilië, ik zie uh, Rusland, ik zie Amerika, ik heb Italië gezien. Ja. Um, ja, maar zeg het maar, Willem. Ja, maar dit, dit is dus de, de tunnelvisie als je op je emotie wordt aangesproken. Zo spreken mensen je wel aan op het ja. moment dat jij vrij postig bent in je, in je gedrag. Uh, ja, dat klopt. En ik denk dat het antwoord dan moet zijn... Ten eerste geduld en liefde. Dus ja. niet, niet uh, hard erop ingaan. Dat heeft toch geen zin. En dan vragen stellen van... oh ja, hoe weet je dat dan? Ja, ja. maar, het is dus ja, een maar ik heb het gezien. Ja. En, zo, en hoeveel gevallen waren dat dan? Ja, ja nou, uh, me, meestal na twee, drie vragen... komt er geen zinnig woord meer uit. Nee. Als je, wat mij ook op, opvalt... is dat er uh, gelukkig... Maurice de Hond uh, krijgt een heel klein beetje aan platform. Maar mm hij -hmm. wordt ook heel snel weer uit beeld gedraaid. Mm -hmm. uh, Willem Engel heb ik nog niet gezien... op de nationale televisie. Met een, uh, met een fantastisch verhaal. Want, ja, uh, maar ik... het gaat wel komen. Ze, ze hebben wel allemaal gebeld. Uh, dus we zijn er mee bezig. Ja. Ook Reuters er zijn er mee bezig. Dus dit is, dit is iets wat, wat wel gaat komen. En dat, dat willen we ook met uh, beide handen aanpakken. Ja. <coughs> maar snap, nou, snap je wel dat heel veel mensen... dan zullen zeggen... ja, een danschoolleraar... <coughs> Prima, prove me wrong. Ja. Dat is mijn, dat is mijn repliek. Ja. ja. Maar daag je dit niet uit om. Uh... Ja, maar kijk, mensen denken van oh, hij doet het voor, voor de eer of uh, hij is ijdel. Ja, dat mogen, ze allemaal, denken. mogen ja. ze allemaal denken. Maar het gaat mij erom: wat is nou de waarheid? Hoe is dit ontstaan? Ik wil de oplossing eh, en ik wil zo snel mogelijk af van dit, van dit wanbeleid. Ja. Want we lijden allemaal pijn voor niks. Ja. En, en als ik daarvoor een nar moet spelen, dan speel ik een nar. Als ik kijk naar wat voor support we krijgen vanuit de medische en wetenschappelijke hoek. Dan was dit het moment waarop ze zaten te wachten. Ja. Want zoveel mensen die al onderzoek aan doen. die eigenlijk al op gebieden veel verder waren dan wij. Ja. En die delen alle bronnen wat ik de laatste drie dagen aan wetenschappelijke informatie... heb moeten verwerken, echt mijn hoofd spint rond. Ja. Ik krijg het niet weggewerkt. Dus we hebben nu ook een heel team opgezet... van, van een mannetje of twintig... om het fact te checken, om, om, om van allerlei taakjes te doen... om dat te ondersteunen, want het is gewoon zoveel. Ja. En dan spreek ik met Maurice. En die heeft precies hetzelfde. Dus we, we zijn allebei aan het, aan het... Maar ook Maurice wordt weggezet af en toe als een gekkie. Ja, had, die man ja, maar wat vertel, ik zo die, mooi vind. Die vertelt ik... uh, peilingen ja. en dergelijke. Ja. En heeft bewezen dat, dat, dat hij dat kan... Ja. Ja. En, we, en we komen op dit vlak en je bent ja. de gekkie. Ja, maar wat ik heel mooi vind is dat hij zoiets heeft. En toch is het zo. Ja. Je, je pakt hem er niet mee. Hij heeft een missie en dat is dezelfde missie. De waarheid ja. moet boven, want we moeten erger voorkomen. Oké, okay. afsluitend. Uh, want uh, zo snel gaat de tijd, uh, ja. um, Als je nu... Uh, nou, dan wil ik nog één ding ja, over daar, zeggen. Daarom dat... Want al die, al die persoonlijke aanvallen... Ja. Ik neem ze niet persoonlijk, want ik weet dat het over angst gaat. Ja. Die twee aanvallen die gaan echt over realiteitsbedreiging. Ja. Want als ik gelijk heb, dan heb je dus de hele tijd in iets geloofd wat niet waar is. Nou ja, dat is nogal, dat werkt nogal een schaamte op en een, een boosheid natuurlijk. Ja. En het andere is bijvoorbeeld met journalisten, met wetenschappers, met medici. Als die allemaal fout zitten en zo'n dansschool houdt dat je die wijze er even op. Dat zij hoogleraar zijn en al jaren iets verkeerd staan te, te, te, te, te geven in, in hun colleges. Ja, dan, dan weet je van schaamte niet meer waar, waar je het zoeken moet. En tegen al die mensen zeg ik. Het maakt niet uit. Ja, maar al die actualiteitsprogramma's, je je al, die, al die talkshows... die spraken allemaal redelijk één richting op. Uh, op één uh, is, ja. is ook gisteren... Uh, bij de, de gebeuren op de Dam... was Willemijn Veenhoven... bijna uh, hysterisch bang... voor de gevolgen die zouden komen. Uh, kun je okay, haar geruststellen? Ik wil één ding afspreken? Ja? Als we over twee weken... En ik hou, ik hou die, die cijfers natuurlijk... die maken het dan wel schoon. De ja. uh, en ik heb daar iemand uh, een PhD van Harvard op zitten... die het RIVM helemaal monitort. Ja? Dus die, die zit er als een bloedhond achteraan nu. Als die cijfers over twee weken... en eigenlijk kunnen we zeggen zes dagen... want iedereen heeft over twee weken. Nee, dat is de maximale incubatietijd. De gemiddelde incubatietijd is zes dagen. Als we over zes dagen... en dat is dus op zondag, zaterdag ja. en zondag... Een als, we, als we geen breakout zien... Ja. kunnen we dan concluderen dat het virus weg is. Wanneer is er genoeg bewijs... dat mensen kunnen toegeven... oh, hmm, misschien kunnen we weer normaal gaan doen. Verdammend. En daar wil ik bij zeggen... Ja. Dus dan gaan we niet kijken naar het totaal aantal geteste gevallen. Nee, dan gaan we kijken naar het percentage positief geteste gevallen. Ja. Als dat significant hoger dan 3% is... Misschien hebben we dan weer wat verspreiding. En dan kan je de tweede afvragen. We zijn nu de hele tijd bezig met het voorkomen van die verspreiding. Maar hoe zinvol is dat? Als ik met de persoon die dan bij de OMT zit... die mij af en toe stukken toestuurt... Een mol. Je zou het een mol kunnen noemen. Ik hoop dat hij binnen een week of twee zichzelf bekend Meld. maakt. Ja. <laughs> Als ik hem spreek... zijn woorden... zijn... We moeten elkaar allemaal besmetten. Ja. alleen de risicogroepen afschermen. Het is precies hetzelfde ja. als die mensen die in Zweden zitten. TechNel en de rechterhand. En ik heb nu ook, doordat we met iedereen in contact staan... het contact gekregen van TechNel. Dus als we hem een keer in de uitzending willen... Ik ben er zeker uh, van... Jaap van Dissel van, uh, van ja. Zweden. Ja. ja. Da dat hij dat verhaal wel wil uitleggen. Want Zweden wordt nu heel erg weggezet als het helemaal fout gaat. Geen... Dat is helemaal niet waar. Nee. Voor iedereen, alle luisteraars die mensen kennen in Zweden... Bel ze vandaag of morgen op en vraag hoe het leven daar is ja. en of het daar helemaal uit de hand loopt en ontwricht is en of er de lijken op straat liggen. Ik kan je vertellen, nee. Maar in, in gebieden als de Midden en, en Zuid-Amerika lagen er wel lijken op straat. Ja, maar dat ik zijn. Ik zeg het maar tegenover, hoor. als dus ze een hele slechte infrastructuur hebben en, en dan zeg je van ja lijken op straat liggen er acht, liggen er duizend. Ja, ik vind één uh, al is, genoeg. Uh, ja, maar dan dan zeg ik nogmaals als ze een hele slechte infrastructuur hebben om die mensen niet op een koelbank cool, uh, of een koelcel te leggen... maar gewoon buiten te leggen. Mm. Dat gaat niet over dat het zo erg is dat er zoveel doden vallen. Het gaat over dat het zo erg is dat we zo slechte infrastructuur hebben. Eigenlijk hadden we dat ook zijn... in Nederland een slechte infrastructuur... want ja. we hadden we ook de boel laten verpauperen. Dus ja. uh, en daardoor zitten we in de problemen. Ja. Uh, laatste uh, uh, woorden uh, zijn voor jou, uh, Willem. Uh, stel Nederland uh, gerust of uh, ja. uh, probeer Nederland te overtuigen. Kijk deze week naar welsmerts. Ik ga samen met Maris de Hond ook nog een persconferentie beleggen. om het model te laten zien. En hou die cijfers in de gaten. en vooral het percentage positief geteste gevallen. Ja. Mijn voorspelling is: er is niet zoveel meer aan de hand. Dus knuffelen? Iedereen moet weer gaan knuffelen. Ja, ja het liefste wel. Want maar, knuffelen is van levensbelang. Af en toe denken we van, ja, misschien een paar dagen. Maar die paar maanden is heel slecht. Ja, want Zeker, die de... voor kinderen, hè? Zeker voor kinderen. Die, die, die, het is al lang aangetoond dat immunologisch, emotioneel, psychologisch... ze allemaal behoefte hebben aan contact, ja. aan aanraking. Afgelopen weekend was het ook weer zo. Jongere mensen die op stap gingen. Alles wat in de brand kon, ging in de brand. Alles wat kon vliegen, ging vliegen. En alles uh, waaiting. Uh, dat zijn... krijg je met alles ja. wat je onderdrukt. Ik, ik, ik, krijg, ik krijg af en toe wel eens uh, uh, replies of, uh, uh, of een repliek uh, van: ja, maar nu ben je emotioneel. En, en mijn standaard antwoord is dan: ja, maar. Is dat niet mooi? Ik? Emoties of, uh, of, of gevoel staat niet haaks op redelijkheid. Weet je wanneer we onredelijk worden? Als we onze, onze emoties ontkennen of wegduwen. Ja. Daar zit de onredelijkheid. Ja. En dames en heren, jongens en meisjes, uh, het hele uh, COVID-verhaal en de manier waarop we er omgaan in Nederland is geen sectarisch gebeuren. Laten we in hemelsnaam proberen elkaar daarin vrij te laten. Want je wordt af en toe op een onheuze wijze aangesproken... door mensen die echt bij lange na niet redelijk zijn. Hoe doe jij dat? Liefde en geduld. Respecteer hun grenzen. Ja. Dus als zij niet dichterbij willen komen... dan kom jij ook niet dichterbij. Ja. Op het moment dat ze agressief worden... Niet, niet meegaan, niet agressief worden. Zeggen, rustig blijven. Ik hou van iedereen... Ik respecteer je grenzen. En dan is 99% opgelost. Krijgen we nog een tweede golf denk je? Uh, nu of in september? In september zou het kunnen. Als weers, weersomstandigheden veranderen. En weer ideaal worden. Want eigenlijk zijn we nu al uit. De ideale omstandigheden ja. voor het virus. Het zou kunnen, maar dat zal een, een, een veel kleiner golfje zijn. Omdat we nu al heel veel immuniteit hebben opgebouwd. Die cijfers van 10 dat is een enorme onderschatting. Kunnen we nu met vakantie kunnen gaan leven? Ja, ja, ja. Ga leven. Ga ja. leven. Hoe meer je leeft, hoe minder kans je hebt om ziek te worden. Kussen, zomaar, spontaan. Met iedereen. Oh, heerlijk. Ik ga naar huis. Ik heb nog wat te doen, eh, Willem. Sorry. Ik, ik, ik rond dit heel snel af. Ik heb, ik heb ineens de behoefte om dingen te gaan doen. Uh, Dank je wel. <mogelijk>. En uh, ik, ik wens je heel veel succes. En laat je vooral niet tot gekkie verklaren. Want uh, er zitten er nog veel die heel erg geloven in iets wat bijna je zegt een onzeker lijkt. Je zegt het goed. Ze geloven erin. En het is onze taak om met cijfers te komen en vragen te komen. Zodat ze er dadelijk niet meer in geloven, maar weten dat het niet zo is. Nou, ik zou tegen jou ook willen zeggen, stay strong. Dat zullen we doen. Rick van Veldhuizen. Ik heb een mening. Dit was een podcast van NPO Radio 2 en Pound.